Bommel, hoorspelserie naar de verhalen van Martin Toonder in de bewerking van Peter Tenuil. Vandaag vertelt Ingrid Heinzius De Zwarte Zwadroneel, deel 1. Het is boos gesteld met de wereld, dat zult u met ons eens zijn. Overal heersen wantoestanden, de misdaad loert en onlustgevoelens rijpen. Zelfs een heer staat daar machteloos tegenover. Of niet? Hoe gaat dat rijmpje over De Zwarte Zwadroneel ook weer? Heer Bommel zat in de tuin van slot Bommelstein en las zijn krant. Het was een warme dag. En aan de horizon hingen enige donderkoppen. Maar daar had hij voorlopig weinig last van. Toch was zijn blik bekommerd. Het was duidelijk dat hij geen oog had voor het natuurschoon om hem heen. En ook het zingen van de vogels scheen hem niet te bekoren. Ik er iets aan, als ik zo vrij mag zijn. Ja, we leven in een boze wereld, Joost. Het spijt me dat te horen. Misschien moest u minder kranten lezen met uw welnemen. Als zijnde moet men op de hoogte blijven. Maar het is allemaal ellende en narigheid. Voor iemand van mijn stand is het moeilijk te begrijpen... dat er zoveel slechtheid bestaat. Men staat ervan te kijken. Het is zeer betreurenswaardig. Hm. Het komt allemaal van die nieuwe wetse uitvindingen. Men had het buskruid moeten verbieden, als u mij toestaat. Er zit trouwens onweer in de lucht. Dat heeft ook vaak een drukkende invloed op het humeur. Met dit weer waart de zwarte zwadderneel rond. Zodoende. Wie waart er rond? De zwarte zwadderneel. Waar de zwarte rondgaat, heerst beklemming en onweer, met uw permissie. Dat is een oud gezegde. Heer Bommel was naar de stad gegaan om zijn zinnen wat te verzetten. Hij hoopte dat hij in de geriefelijke omgeving van de kleine club enige aanspraak zou vinden, zodat hij door een gezellig gesprek een luchtige kijk op het leven zou krijgen. Maar hij trof het slecht. Het enige clublid dat aanwezig was... zat Gram in een krant te lezen. Goedemiddag, burgemeester. Is er iets? U, u kijkt zo boos, bedoel ik. Dat is een droevige wereldbobbel. Hoe meer ik erover lees, hoe droeviger ik hem vind. Ach, ja. Overal zijn er spanningen en gevaren. Mm. De misdaden nemen toe. De jeugd is ontspoord. Mm. Ja. Het kan ook van het weer komen. Er zit onweer in de lucht. Onzin. Onweer. Mm -hmm. Men schrijft misselijke stukjes tegen de overheid. Well. Men haalt de politie over de hekel en jij praat over onweer. Mm -hmm. Nee. De wereld deugt niet. Dat is het. Er moet iets aan worden gedaan door weldenkende lieden. Mm, juist. Dat is wat ik ook altijd zeg. De hele toestand komt alleen maar omdat de zwarte zwadderneel rondwaart. Als u begrijpt wat ik bedoel. Wie waart er rond? De zwarte zwadderneel. Waar die rondgaat, heerst ellende en narigheid. Dat is een oud gezegde. Het schijnt dat je kijkt op de toestand, Bob. Mm -hmm. Ik heb nooit over die zwadderneel gehoord. Nee. Maar nu je het zegt, is het best mogelijk dat die de hand in de zorgelijke toestanden heeft. Mm -hmm. Zeker een bevriend staatshoofd of zo? Oh, nee, nee, dat niet. Hij waart zomaar wat rond. Allemaal ellende en narigheid waar hij komt. Als u begrijpt wat ik bedoel. Jij bent de figuur die we nodig hebben. What? Mijn beste jaren gaan heen in gepruil en getop. Bah. En al die tijd weet jij waar de schoen wringt. <laughs> Zou jij er iets voor voelen om voorzitter van een commissie tot bestrijding van de narigheid te worden? Bobo. Oh, dat is wel iets voor iemand van mijn stand. Oliejongen, jongen, zei mijn goede vader altijd... een bommel bestrijdt het kwaad waar je tegenkomt. En uh, daar houd ik mee aan. Mooi, dat is een afgesproken. Doe je best. Ronald Ban, Oh, Ach, wat ben ik begonnen. Nu moet ik dus de narigheid gaan bestrijden. En ik weet niet eens hoe die zwadderneel eruit ziet. Nu moet je eens horen, Joost. Ik heb daarnet de burgemeester ontmoet. We praten een beetje over de nood der tijden, als je begrijpt wat ik bedoel. Ik vertelde hem over de Zwarte Zwarte en toen benoemde hij me tot bestrijder van de narigheid. Rommeldam rekent op me. Zes. Dat is heel mooi. Net iets voor iemand van uw stand met uw welnemen. Ja, ja. En je hebt gemakkelijk praten. Maar hoe kan ik de narigheid bestrijden... als ik niet eens weet hoe die zwarte neel eruit ziet? Dat is moeilijk. Um, ik weet ook niet meer van een, een rijmpje... dat mijn grootmoeder me geleerd heeft. Oh. Het luidt als volgt, uh -huh. als u mij toestaat. Uh -huh. De wind is in de bomen. De regen op het struweel. Nu zal hij wel draag komen, de zwarte zwarte Dat versje ken ik. Wat? wat, wat wie, wie? We zijn aan het emigreren. Huh? Het leven biedt hier geen mogelijkheden meer. In het buitenland moet het beter zijn, naam hij mij verzekerd. Wij gaan het land uit. Zo doen we. Oeh, juist. Mijn naam is Rens. Dit is mijn oh. vrouw Rens. En dat zijn de kleine Rensjes. Oh, we kwamen net langs toen die heer dat rijmpje op zei. Het is een mooi vers. Ja, dat vind ik ook. En het is vaak zo gepast als u mij toestaat. Dat is het. De wind is in de bomen de regen op het struweel. Nu zal hij wel drak komen, de zwarte zwaderneel. Ja, ja, zo is het maar net. De zwarte waart rond en waar hij komt, begint het zachtjes te regenen. Daarom gaan wij emigreren naar de Verland. Oh, yes. Daar is alles veel prettiger. Mm. Maar we weten nog niet precies welke kant we zullen nemen. Links of rechts? Wat raadt u ons aan? Uh, het geeft niet. Het is overal beter, zegt men. Ja. Maar u moet voortmaken, als ik zo vrij mag zijn. Het begint te stormen. Voor u het weet, heeft de zwarte zwadderneel u in zijn greep... en dan komt er niets meer van emigreren. Kom, moeder. Kom, kinders. We gaan verder. Hier waart de zwadderneel rond en dat geeft alleen maar ellende en tegenspoed. We gaan naar een ver land waar alles beter is. Het is troeve. De beste burgers verlaten het land. Alleen maar omdat er niets tegen de misère gedaan wordt. Ja, wanneer ik jonger was, zou ik ook gaan emigreren als u mij toestaat. Oh, onzin. Ha, daar komt niets van in. Vergeet niet dat ik voorzitter ben van de commissie tot bestrijding van de narigheid. Ik stap al, Joost. Tot uw dienst, heer Olivier. Ik ga de zwarte zwadderneel onschadelijk maken. Pak mijn valies en rijd de auto voor. Als een ridder zonder vrees of blaam ga ik uit om het kwaad te bestrijden. Zoals u wilt. M maar waar gaat u de zwadderneel zoeken met uw welnemen? En hoe zult u hem herkennen? Ik herken het kwaad waar ik het zie. Dat spreekt vanzelf. Bovendien kan hij niet ver uit de buurt zijn, want het regent al een poosje. En droevig is het allemaal genoeg. Uh, trek de riem goed aan. Een heer die het kwaad gaat bestrijden moet soms langs ongebaande wegen. Zie je juist, hier hoor ik hem. Ja. Wat hoor ik? De journalist Argus van de Rommelbode, die op zoek is naar een nieuwtje weer of geen weer... Gaat u het kwaad bestrijden, meneer Bommel? Ja, er moet een einde komen aan al die narigheid waar je krant vol van staat. Narigheid, krant vol van staat. Dat zal de hoofdredacteur niet zo leuk vinden. Uh... Vertelt u er eens wat meer van? Heer Bommel zette in krachtige zinnen de opdracht die hij van de burgemeester gekregen had uiteen. En omschreef het wezen van de zwadderneel aan de hand van het versje. Maak daar maar een mooi stukje van. Het zal een aansporing voor je lezers zijn om de strijd van een heer na te volgen. strijd van een heer wel. na te volgen. Heel aardig. Leuk voor een grappig kadertje, begint kent dat. Ja, ik hoop alleen maar dat het geen groot kader wordt, meneer Argus. Heer Bommel en de Zwarte Zwadderneel. Eenzaam heer trekt erop uit om de narigheid te bestrijden. Er moet een einde komen aan al die somberheid, als u begrijpt wat ik bedoel. Al dus de heer van Bommelstein. Ja, ja. Het is dus weer zover. Ik kan hier Olly ook geen week alleen laten of hij steekt zich in de moeilijkheden. Zak, lood. Burgemeester Dikkerdak vatte het artikeltje minder somber op. Dat hoop ik voor het varen van die bommel. Nu kunnen de gemeenteleden eens zien dat het stadsbestuur van aanpakken weet. Nu hoop ik alleen maar dat hij me niet met allerlei onrust aan boord komt. Sommige lui hebben zo'n vreemde opvatting van het kwaad. Parbleu, wat een aardig bakervers. Het inspireert mij. De wind is in de bomen, de regen op het Hoe kernachtig gezegd. De marquise de kantekleer liet zijn lorgnon wat zakken. Als ik dat nu eens wat meer sfeer geef... Kijk zo, er knicht een knerp door het kreupelhok de regen vezelt, de wind knoert koud Ja, ja, daar kan ik een epos van maken De klop van zwadderneel, zal ik het noemen Daar zit kracht in Waar de zwarte zwadderneel rondvaart Begint het zachtjes te gegelen Ik zoek dus de windstreek waar de wolken vandaan komen Dat kan niet missen slik op het voertuig neer en rukte de kapper er geheel af. Bah, wat is dit nu hinderlijk. Zo kan ik in dit weer niet verder gaan. Oh, waar is mijn plakband en resolutie? Wat een tegenspoed. Alles is ellende en narigheid. Het is geen wonder dat een heer van mijn stand soms de moed verliest. Hoe kan men in zulk weer nu de narigheid bestrijden? Die kan men niet bestrijden. De narigheid is binnen in u en dit komt ervan. Een in het zwart gestoken gedaante. Stak met de ene hand een paraplu en met de andere hand een wijsvinger. Het leven is vol bekommernis, maar klagen baat niet. Men moet het geduldig dragen en nederig blijven. Ja... Dat zei mijn goede vader ook altijd. Olie, jongen, zei hij, je bent nu wel een bobbel, maar toch moet je nederig blijven. Daar heb ik mij altijd aan gehouden. Hoewel het soms niet meevalt. En helpt het? Nee, het helpt niet. Altijd is er ellende. Nu is de kap van mijn auto gewaaid. Juist nu ik op het punt stond om de narigheid te gaan bestrijden. Hoe vaardig. Het rijden in automobielen leidt ten verderven want men heeft niet voor niets voeten gekregen. Het bestrijden van naigheid is trouwens hoogmoed, want ellende staalt het karakter. En wat nu die kap op uw zondig voertuig betreft... het is zelf genoegzaam om u te beschutten tegen het hemelwater. Zo, en die paraplu van u dan? Ik geef toe dat ook in mij de zonde van de ijdelheid woont... Oh. Ik sta mijzelf het kleine genoegen van een regenscherm toe, maar... Op dat moment greep een hevige windvlaag de paraplu... zodat het dak binnenstebuiten gekeerd werd en de barlijnen omsloegen. Zo is het nu. Altijd, altijd word ik gestraft om mijn hovardij. Mijn naam is Bommel. Ik ben een bestrijder van ellende... en ik was juist op weg om de zwarte zwatterneel te gaan verjagen... Maar niemand kan verwachten dat iemand van mijn stand in dit weer verder gaat. Uh, stap in, meneer. Uh, uh... Cornelis oh. is mijn naam. Zwatke Cornelis, uw oh. dienaar. Oh, aangenaam. Stap in, meneer Cornelis. Dan gaan we thuis gezellig een kopje thee drinken. Oh, Ja, ik, ik geef toe dat het tocht. Dat komt van de kap die eraf gewaaid is. U begrijpt mij verkeerd. De winderigheid is binnen in mij. Ach, ik ben een zwak wezen vol bozigheid en hovaardij. Hier rijd ik tegen al mijn principes in een ijdel voertuig. Het vlees is wel zwak. Kom, kom, u ziet het te zwaard. De schicht is te oud om nog ijdel te zijn. Maar hij rijdt goed hoor. Ziezo, kom binnen, meneer Cornelis. Nergens is het beter dan thuis, wanneer buiten de wind waait en de regen klettert. Wat u... Ik zie het anders. De regen en de wind zijn er niet voor niets, heer Bommel. Ze zijn er om ons te beproeven en te louteren. Oh. Het gaat niet aan dat men zich terugtrekt in beschutting en overvloed. Dat is hoogvaardigheid, maar... Het vlees is zwak. Ja, ja, ja, zo is het. Wilt u suiker en melk in de thee? En houdt u van gebak? Joost heeft vast een appeltaart in de oven staan. Ik ruik hem. Een wolkje melk, graag. Ja. Maar dit is een zondig oord. De bekoring van het vlees is wel zwaar. Appeltaart, wel ja. De straf kan niet uitblijven. Oh, zo... Op dat moment kletterde er plotseling een straaltje water naar beneden... precies op het hoofd van de gast. Deze greep met een gewoontegebaar naar zijn paraplu... en stak hem op. Zo gaat het nu altijd. Altijd word ik gestraft om mijn hoogborstigheid. Maar hoe kan dat nu? Hier binnen regent het nooit. Het is het dak met uw welnemen. Door de storm zijn er enige pannen weggewaaid... en nu is er een lekkage. Oh. Zeer betreurenswaardig ja. als u mij toestaat. Het weer is wel van streek voor de tijd van het jaar. Ja, vervelend dat ik die zwarte zwarteneel niet heb kunnen vinden. Als morgen het weer een beetje beter is, ga ik erop uit om hem te zoeken. Ik heb genoeg van al die narigheid. Maar gaat u toch uit de drup, meneer Cornelis? Gaat u toch hier zitten? O onder deze plek is het nog droog. Nee, ik moet hier blijven. Deze lekkage is er niet voor niets. Zij is gezonde om mij te beproeven en mij voor hoogmoed te straffen. Oh. Trouwens, het heeft in het geheel geen zin om in een zwadder neel te gaan zoeken. In de eerste plaats bestaat hij niet. En in de tweede plaats is al onze tegenspoed het gevolg van onze eigen slechtigheid. Het kwaad moet bestreden worden, meneer Bommel. Ja, ja. Het kwaad loert overal. Ja. Het schuilt in alle hoeken. Juist daar waar men het het minst verwacht. Zo oh, het? Ach, u begrijpt mij niet. Is er dan niemand die met mij ten strijde wil trekken... tegen de boosheid en de hofhardij? Oh, ik, ik ben de voorzitter van de commissie tot bestrijding van de narigheid... in de gemeente Rommeldam. Ik al, als u begrijpt wat ik bedoel. Eindelijk. Eindelijk vind ik dan een geestverwant. verwant... Ah, ik nodig u uit om zitting te nemen in die commissie. U bent de man die wij nodig hebben, meneer Cornelis. De burgemeester zal blij zijn als ik hem vertel dat ik een medestrijder gevonden heb. Men moet nooit iets alleen doen wanneer men het met z'n tweeën doen kan, zegt hij altijd. En daar richt ik mij graag naar. Ik zie dat anders. Ik ben slechts een nederig en ijdel persoon en... Het past mij niet om zitting te nemen in een overheidslichaam. Want dat lijkt maar tot verprijzeling. Oh, dat is jammer. Ja, men moet natuurlijk wel een heer van stand zijn voor die dingen. Maar tegenwoordig zijn we ruim. Als ik u nu vertel dat de kruidenier Grootgut lid is geworden van de kleine club... zult u begrijpen... De bezoeker luisterde niet. Hij had een zwarte band uit een van zijn zakken gehaald... En bevestigde die met geoefende vingers om de arm van zijn gastheer. Wat, wat, wat, wat moet dat? Een band. Uh, uh, ja. Een band tussen u en mij. Oh. Een bewijs dat wij geestverwanten zijn en een broederschap vormen. Deze band brengt in de keer. Een versterving, broeder Olivier. Ik weet zeker dat u en ik, wij samen, een mooi voorbeeld gaan vormen. wat. Ah. Oh, oh, oh. De hevige lekkage heeft kortsluiting in de elektrische leiding veroorzaakt. Ja, met uw welnemen. De lichten zijn uitgevallen. Ja. Ik zie het anders. Helaas. De straf volgt op de ijdelheid. Ik had dat niet mogen zeggen, van dat mooie voorbeeld. Oh, wat een ellende. Het is hier anders altijd zo gezellig. Met, met een goed boek bij het haardvuur, terwijl de storm woedt en zo. Maar zoals nu heb ik het nog nooit meegemaakt. Het is de straf. De straf voor onze kwasterij. Oh. Excuseer, heer Olivier. Ja. Ik meende er goed aan te doen een hete grok te serveren. Oh, met dit weder... Diep men zich te wapenen tegen een verkoudheid, als u mij toestaat? Uitstekend, Jost. Halt! Wat durft ge. Alles is ellende en droefnis. En gij geeft u over aan zondige slemp. Het is tegen de koude. Mijn tere gezondheid lijdt altijd erg van voch. Oh! Heel onaangenaam, het plafond dat door de lekkage ernstig heeft geleden... is opengebarst met uw Wat komt ervan? Dit, dit is de laatste druppel, meer kan ik niet verdragen. De narigheid en de ellende stijgen mij naar de kegel. En wanneer ik hier nog langer bleef zitten... weet ik zeker dat ik een vreselijke ziekte zou krijgen. Ik ga naar bed om nieuwe krachten op te doen. Morgen komen er weer nieuwe kranten uit... en het weer zal ook wel niet beter worden... Er is veel narigheid op de wereld, heer Cornelis. De aarde is een tranendal. Ja. Maar dat naar bed gaan dat zie ik anders. Huh? Wij zijn er niet om te slapen, broeder Olivier. Oh. Hm? Zou het niet S Soms is het wel prettig hoor, dat zult u merken. Kom, dan zal ik u de logeerkamer wijzen. Niets daarvan. Voor mij is geen slaap weggelegd. Voort ga ik door nacht en ontei, want er is veel ongerechtigheid in de donkere uren. Uh, zoals u wilt. Tot ziens dan. Het was erg gezellig. Maar hoe moet dat nu met de commissie tot bestrijding van de narigheid? Heb geen angst. Er is een sterke band tussen u en mij. En als u hulp nodig hebt, dan zal ik komen. Vaarwel. <totstuk> een flink iemand. Hij is een mooi voorbeeld. Ik zie nu pas in hoe winderig mijn leven altijd geweest is. Maar morgen wordt dat anders. Ik ga de zwarte zwaderniel zoeken. Weer of geen weer. Toen heer Bommel de volgende morgen na een verkwikkende slaap zijn tuin betrad, scheen de zon... En zongen de vogels. Vol welgevallen keek hij naar de metselaar... die op het dak doende was om het lek te herstellen. Aan het wieden, Joost. Dat is flink. Dat mag ik graag zien. Onkruid moet verdelgd worden, zei mijn goede vader altijd. En daar sta ik achter. Een mooie gedachte. Ja. Die geeft een diepe betekenis aan het werk, als u mij toestaat. Ach ja, het leven is nog niet zo kwaad. Misschien heb ik het gisteren allemaal te zwart gezien. Vandaag schijnt de zon weer... en het ochtendblad heb ik ongelezen terzijde gelegd. Toch is het nog een weinig drukkend, als ik zo vrij mag zijn. Het schijnt mij toe dat de zwarte zwadderneel nog in de buurt is, heer Olivier. Onzin. Maar die zwadderneel bestaat niet... Dat zei meneer Cornelis gisteren ook al. En als die bestaat, zal ik hem onschadelijk maken in mijn strijd tegen het kwaad. Hm. Wel ja. Schertsen, tabakskruidsmoren, ijdelheid en lage lust. Is dat uw opvatting van de strijd tegen het kwaad? Doof dat rookgerij, broeder. De zonde heeft u in haar greep. Het wordt tijd dat gij aan het werk gaat. <tie> Is roken nu werkelijk zo erg? Wat is nu een bommel zonder pijp, als u begrijpt wat ik bedoel? Men heeft toch al zo weinig vertier als zegt. Uh, excuseer, heer Olivier. De heer is verdwenen. Heel vreemd, als u mij toestaat. Daarnet kwam ik hier uit de struikel en nu is hij weg. Oh. Misschien had hij iets anders te doen. Ik, uh, ik noem het echt naardig. Het herinnert mij aan het tweede couplet van het oude versje. Het schuifelt in de bladeren. Het ritselt in het struweel. Nu is hij aan het naderen. Nu is hij aan het naderen. De zwarte zwadderneel. De zwarte zwadderneel. Mijn naam is Rins. Dit is mevrouw Rins. En dat zijn de kleine Rinsjes. Ja, ja, ik, ik weet het. Bent u nog niet in het buitenland? Nog niet. We weten niet waar we naartoe zullen gaan, naar oost of naar west. Ah. En nu hebben we geen onderkomen, want huizen zijn nergens te krijgen in dit land. Oh, oh. In het buitenland wel, daar is alles beter. Maar hier niet. En nu heeft men mij naar dit buiten verwezen. Op Bommelstein is genoeg ruimte voor uw gezinnetje, zei men mij. Zodoende. Wie zegt dat? Het gemeentehuis zei dat. Het is maar voor tijdelijk, want we gaan toch emigreren. Maar, maar, maar dat, dat, dat is schaamteloos. Ik heb geen ruimte. Nee? Mijn huis is toch al zo bekrompen. En ik moet mij als heer van stand toch al behelpen. En een stel landverhuis, dat kan ik er niet bij hebben. Het gemeentehuis is gek. Tja. Schaamt gij u niet, broeder Olivier? Ja. Gewaagd het om de woorden van het gemeentehuis te beschimpen? Gebaat u hier in weelde en overvloed en geweigerd om onderdak te geven aan deze behoeftige landverhuizers. Geen wonder dat de beste krachten dit zondig land verlaten. Maar ik. ik uh... genoeg. Als bestrijder van het kwaad dient gij uw taak te kennen. Verschaft deze beklagenswaardige dekking en voedsel. Bekeert u voor het te laat is. Kom maar mee. We kunnen hier niet in de regen blijven staan. Het is maar voor kort. Als we weten waar of we naar links of naar rechts zullen gaan, vertrekken we. Maar het is mooi van u dat u ons onderdak geeft. Als iedereen dat deed, was het hier nog niet zo slecht. Nou, misschien kunnen we hier wel blijven. Ik, uh, ik moet aan het werk. Ik ga het kwaad bestrijden. gaat je doen, broeder? Uh... Gaat gij u overgeven aan lichtzinnig vermaak? Uh, nee, wel nee. Ik wilde. Uh, ik ga even naar de kleine club. Een beetje praten over de nood der tijden, als u begrijpt wat ik bedoel. En daarna ga ik de zwarte Zwarter Neel opzoeken. En dan. Stak! Uw ijdelgezwets. De strijd tegen het kwaad verdraagt geen uitstel. Uh, nee. Het wordt tijd dat gij begint. Druk een veertje, meneer Bommel. Commissaris Bullebas. Zegt u dat wel? De zwadderneel is in de buurt. Een smeris, Rines. Al smeren duigen niet. Vader zegt dat ze in andere landen beter zijn. Maar hier duigen ze niet. Laten we hem samen! De jongste Rins nam een steentje... en wierp dat met kracht en vaardigheid... tegen het achterhoofd Au! van de ijverig lopende beambte. Is er iets, commissaris? ja. En er gaat nog meer gebeuren. Je moest je schamen. Steentjes gooien naar een ambtenaar en functie. Geen wonder dat de jeugd ontspoort met dergelijke voorbeelden onder de ouderen. Maar ik heb geen steentjes gegooid. Ik stond hier te praten met deze heer. Zodat mijn hoofd helemaal niet naar steentjes stond. Niet waar, meneer Cornelis. Ik weet het niet zo net, broeder Olivier. Nou, Deze hooggeplaatste politiebeamte zegt dat je ge hebt gegooid. En dan zal het wel zo zijn. Waar zouden we heen moeten wanneer we de woorden van het wettig gezag in twijfel trekken. Wat? Je weet net zo goed als ik dat ik niet gegooid heb. Deze bas zoekt mij, dat is het. Fooi, schaamt gij u niet? Berust toch wat ik u bidden mag. Wat baat u uw opstandigheid? Uw hovardij zal u ten val brengen. Wees toch nederig, broeder. Ik heb genoeg gehoord... Je bent erbij, Bommel. Ik ga je naam opschrijven en dan zullen we eens zien wat de rechter hiervan zegt. Maar het zal een drukker worden. Dat beloof ik je. Heer Bommel was geruime tijd sprakeloos over zoveel onrechtvaardigheid. Pas toen commissaris Bas zijn boekje had opgeborgen... en over de heuvel verdwenen was, vond hij zijn spraak terug. Maar de heer Cornelis liet hem geen tijd om er gebruik van te maken... Kom aan broeder, thans is de tijd gekomen om u te louteren. Bah, je bent de verrader, je bent de steek gelaten Je was bang voor die agent Zwijg! Je... Gij zijt vol opstandigheid en gekent de berusting niet Dat schimpen tegen het wette gezag is kwalijk Heer Bommel liep broedend achter zijn metgezel aan Maar plotseling hield hij hem staande terwijl hij naar de bovenkant van de gevangenismuur wees, die ze juist passeerde. K kijk daar is, daar gebeurt iets opstandigs. Een uitbraak. Nu, daar leek het wel op. Op de muur verscheen een zware gestalte die zich behoedzaam liet zakken. Dat Totdat hij aan zijn handen heen. De kust is veilig. Niemand te zien dan die bolle bommel. Ze vluchten. We moeten iets doen. Gauw. Waarschuwt de politie? Bemoei je met je eigen zaken, bollen? <tie> <Au. tie> Goed zo, baas! Er staat er nog een, die dunne, daar! Ja, dat zijn waardeloze asperges. Weg, missie. Weg, missie. Dat komt er nu van, broeder. Ja. Men moet niet ingrijpen in de loop der dingen. Zult je dan nooit leren om berusting te vinden? Oh, het is treurig. Geen wonder dat de wereld vol narigheid is. Wanneer men de schurken uit de gevangenis laat ontsnappen. Daardoor loopt het land vol misdadigers. En daarom is er geen plaats meer voor heren van mijn stand. Ik zie dat anders. Nou. Wij moeten vertrouwen hebben in de overheid. Nou. Wanneer die de gevangenen laat ontsnappen... zal ze daar wel een gegronde reden voor hebben. Wij, kleine lieden, kunnen dat allemaal niet zo begrijpen, broeder. En daarom past ons slechts burgers. Het is de plicht van ieder oppassend burger om booswichten tegen te houden. Uit! Gauw, bewaker, er zijn er een paar ontvlucht. Ze hebben me tegen de grond geslagen en ze zijn in het bos verdwenen. Ik ken die trucjes. Jij wilt me hier weglokken. Het is waar, er zijn een paar gevangenen ontsnapt. Schiet dan toch op. Ik ken die streken. Jij bent natuurlijk een medeplichtige. Je wilt me van de poort weglokken om je konuiten te laten ontsnappen. Hey. Maar dat gaat niet op. Ik heb mijn orders. Maak dat je wegkomt of ik schiet. Hoe mooi is dat. Trouw aan uw orders staat ge op uw post. Het vaderland kan rustig zijn met figuren van uw formaat. Kom, broeder olivier. Laat ons deze dappere borst niet langer storen. Ziet ge wel. De overheid heeft de zaak vast in handen. Wij kunnen vol vertrouwen verder gaan. Oh, ik begrijp het niet meer. Als die wachter goed deed, heeft hij het kwaad geholpen. Ik weet niet meer waar het kwaad eigenlijk in schuilt. Kom mee, broeder. Ik zal u laten zien waar het kwaad werkelijk huist. Want je hebt nog veel te leren. Schuilt het kwade hier? O, oh, vreemd. Ik zou nooit gedacht hebben dat die zwadderneel in de stad woont. Toen ik hem ging zoeken, nam ik de richting van de Zwarte Bergen. Want daar kwamen de wolken vandaan. Zwijg toch over uw zwadderneel. Dat is allemaal bijgeloven, pak, Oh, Kijk liever eens hier, dan zal het kwaad u koud op het gemoed slaan. Hij hield halt voor het gebouw van de rommelbode. En maakte een welsprekend gebaar naar een kast waarin men het laatste nieuws had opgehangen. De ongunstige gezichten van Bul Super en Hiep Hieper staarden hem van achter het glas aan. En grote letters eronder riepen... ...opzienbare de ontvluchting van misdadigers uit de Rommeldamse gevangenis. Hedenmiddag klommen wederom twee gevaarlijke booswichten over de buur. Is er dan geen bewaking meer? Wanneer zal de overheid eens ingrijpen? Wordt er dan niets meer voor de veiligheid van onschuldige burgers gedaan? Ja, Net als ik al zei, daar ligt een stuk narigheid. Maar u begreep niet wat ik bedoelde. Daar hangt een stuk vol kwaad... Van hieruit kunnen wij de strijd beginnen, broeder. Ik begrijp je niet. Wat moeten we in het gebouw van de Rommelbode doen? Gij moet nog veel leren, broeder. Gij ziet alles van de verkeerde kant, vandaar uw onbegrip. Maar er is nog hoop wanneer gij mij nauwlettend volgt. Kan ik de schrijver van het artikel dat buiten hangt even spreken? Dat is van Argus, die kan het zeggen hoor Hij zit in het cafeetje aan de overkant Gaat u daar maar eens kijken Het aangeduide koffiehuis was druk bezet Een poel van zonde Lage lust met allerhande drank en rokerij Er hing een dichte tabakswalm En het gerucht van vele stemmen vulde het lage vertrek Vallen u nu niet de schellen van de ogen, broeder Olivier? Ziet ge niet dat hier de oorzaak van de narigheid huist. Maar we zullen hem opmasken. Er zit hier soms een Argus? Laat hem voorwaarts treden, zodat ik hem het rechte pad kan wijzen. Zoeken jullie mij? Bent u de schrijver van dat stukje over de ontsnapte gevangenen? Ja, niet kwaad, hè? Daar kan de overheid het mee doen. Wel ja, u tast de eerbied voor het wettig gezag aan... U bespot degenen die boven u gesteld zijn. U hitst de burgerij op tot onrust en opstandigheid. Oh, ja. En in plaats van u te schamen, zit ge hier, stoffend en snoevend tussen allerlei vuig volk. Wat zegt u? Heer Cornelis... Uh... Een windige geblaaskaak, zei ge. Lieden van uw slag zijn de oorzaak van alle narigheid. Nou, ja, zeg. Verder kwam hij niet. De cafébezoekers verhieven zich van hun krukken en drongen op hen in. Zijn vermanende stem was nog even te horen... boven het aanzwellende gemor uit. Toen werd hij opgetild en met kracht uit de tapperij geworpen. Heer Olly, die vergeefs deed alsof hij niet bij hem hoorde, volgde. En zo lag de commissie tot bestrijding van het kwaad dus op de steen. Ach... Het leven is wel moeilijk wanneer men het kwaad wil uitroeien. Vooral wanneer men niet begrijpt wat er bedoeld wordt. De wereld is een tranendal. Ja. Altijd wanneer ik mijn stem verhef tegen de ongerechtigheid word ik uitgeworpen. Ja. Maar dat is goed voor onze verbrijzeling. Waar was de ongerechtigheid? Ik hou trouwens niet van verbrijzeling, geloof ik. Een hier van mijn stand is er te teer voor gebouwd. Voei. Hm? Dat zijn hoogwaardige woorden die om bestraffing vragen. Pas ja. toch op, broeder. Ja. Wijs mij liever de weg naar de overheid. krachtig worden opgetreden. Aha, daar is onze narigheidsbestrijder. Uh, ja. Hoe gaan de zaken, Bobbel? Uh. Heb je de zwarte zwadroneel al gevonden? Uh, nee, dat niet. Maar, maar dit is de heer Cornelis, die ook in de commissie zit. Uh, hij wilde u spreken. Zo is het. Ik kom u in alle nederigheid mijn diensten aanbieden. Want ik ken het kwaad. Al ben ik een zwak en een zonder wezen. Mooi. Nog een bestrijder van de narigheid. Hè? Prachtig. Nu maar ferm aangepakt, dan komen we er wel uit. Juist, burgemeester. Maar dat gaat niet vanzelf. Er is niet genoeg eerbied voor het wettig gezag. Hetgeen komt door een lichtzinnige levenswandel en gebrek aan ernst. Wat blief? Het wettig gezag moet gesteund worden. Ja. Yeah. Gaarne zal ik dat met mijn zwakke krachten doen. Maar dan moet ik enige volmachten hebben om de maatregelen te kunnen nemen... die mij reeds lang voor de geest zweefden. Uitmuntend. Oh. Dat treft mooi, want ik wilde een poosje met vakantie gaan... en nu hoeft het werk niet stil te liggen. <lacht> nee. Ik zal het papier in orde maken en dan maar fix van leer getrokken... terwijl ik nieuwe krachten opdoe. Ja, ja, zo komen we er wel uit. Ja hoor, we komen er wel uit. Hoewel het moeilijk is om te weten waar het kwaad precies is. Men wordt altijd uitgeworpen, als u begrijpt wat ik bedoel. Zo zaten heer Bommel en zijn commissielid enige tijd later achter het bureau van de burgemeester. En maakten zich op om aan hun taak te beginnen. Ziezo, nu kunnen we dus een einde aan alle narigheid maken. Het is jammer dat het weer zo regenachtig is. Maar verder staat niets ons in de weg. Kom aan, ik stel voor om... Uh, hmm. In de eerste plaats gaan we... Tja, wat gaan we in de eerste plaats doen, heer Cornelis? In de eerste plaats moeten wij nederig blijven. Uh, ja, ja. Hoe gemakkelijk kunnen wij het slachtoffer worden van hovardij en winderigheid... Oh, winderig. nu wij zo hoog geplaatst zijn. Wat moet dat? Wat hebben jullie met de burgemeester gedaan? Uh, die is met vakantie. En terwijl die weg is, hebben wij volmacht om de nodige maatregelen te nemen. Juist. En u bent degene die deze maatregelen moet uitvoeren, broeder Bas? Ja. Zo. En wat zijn dat dan wel voor maatregelen? Wij gaan het kwaad bestrijden. Ja. Daarom moeten alle cafés en tapperijen gesloten worden. Oh. Want dat geeft gebras en geslemp. Ja. Er moet een censuur op het geschrijvende kranten worden ingesteld. Vanwege de opstandigheid tegen het wettig gezag. Ja. Te kijken naar films geeft trouwens ook verkeerde gedachten. Het oh. is allemaal schijn en trekt de gedachten af van het horen. Ja. Weg met de, allemaal de kino, Allemaal ijdelheid. Ook aan het zenden van radiogolven moet een einde. Het <totstuk> is tegen de orde der dingen en staat de inkeer in de weg. Ja, het is winderigheid, hè? Maar, heren, dat kan u toch geen ernst zijn? Als u alle vermakelijkheden afschat... Komt er niets dan narigheid? Dat, dat dacht ik eerst ook, maar nu zie ik alles andersom. De aarde is een tranendal en de narigheid zit hem in de vermakelijkheden. Daarom moeten we de zwarte zwarte neel zoeken. Die bestaat niet echt, die zit binnen in ons. Ja, ja, dat, dat bedoel ik. Hij zit in ons en in onze tabak, als u begrijpt wat ik bedoel. Ook het roken moet verboden worden. De commissaris wachtte niet af wat er verder nog zou volgen. Doch keerde zich op zijn hakken om en snelde het vertrek uit. Een beetje ontspanning is broodnodig voor ons overwerkte overheidsfiguren. Hier in Rommeldam is alles narigheid, zorgen. Kanten staan er vol van en soms stijgt het me tot de boordeknoop. Maar in het zuiden zal het beter zijn. Burgemeester, kom ga. Er zitten een paar elementen achter uw bureau die de narigheid willen bestrijden. Ja, ja, dat is in orde. Ik heb ze volmachten gegeven. Help ze een beetje, Bas. Ja, maar ze willen alles bestrijden. De cafés en de kranten en de, en de bioscopen en de radio en de tabak. Dat is allemaal winderigheid, zeggen ze. Dat moet allemaal verboden worden. En dat loopt me uit de hand, burgemeester. Men kan ook nooit iets aan anderen overlaten. Er komt altijd narigheid van. Het is weer begonnen te regenen. Zouden we wel goed te werk gaan, heer Cornelis? Ik vind niet dat het leven prettiger wordt met al dat verbieden. Wee u, opstandige. En ik zou eigenlijk best trek hebben in een pijp, als u begrijpt wat ik bedoel. Kom tot inkeer, broeder. Ja. En buig u met mij over onze schone taak. Slechts werken geeft vreugde. Werken... In het zweet, uw aanschijns. Zo, en wat betekent dit allemaal? Wij uh, werken. Noem je dat werken? Ik denk dat het communisten zijn. Jullie maken misbruik van mijn vertrouwen. Jullie ondermijnen het wettig gezag. Wij roeien het kwaad uit in de wortel. Wij tasten de bronnen van de kwasterigheid aan. En wij wekken op tot verbrijzeling. Ik zal jullie verbrijzelen! Weg met die oproerkraaiers! <lacht> Het zal de oplettende luisteraar niet ontgaan zijn... dat Tom Poes in deze ware geschiedenis tot nu toe geen rol heeft gespeeld. Maar op een morgen besloot hij om zijn oude vrienden te gaan opzoeken. Heer Olivier is niet thuis, jongeheer. Oh. Hij bestrijdt de narigheid. En daarom is hij bezig de Zwarte Zwadderneel te zoeken. De Zwarte Zwadderneel? Van dat gedichtje? Dat heb ik in de krant gelezen, maar ik wist niet dat het ernst was... Dan zijn er nu zeker wel moeilijkheden, hè? Ach, het gaat. Als ik me zo mag uitdrukken. Veel schot zit er niet in. Het weer blijft miserig. De internationale toestand is nog dezelfde. We hebben hier een lekkage gehad. En overigens hebben we nu nog inwoning ook. Inwoning? Van wie? Kom bij, gaan we Ach, wat is dat nu naar? Kinderen zijn moeilijk, heren. Vooral in deze omgeving. In een ander land is dat beter, heb ik gehoord. Daarom gaan wij emigreren. Waar gaat u naartoe? Dat weten we nog niet. Links of rechts, dat is de vraag. Maar het is overal beter, naam en mij verzekerd. Zodoende. Hm. En toch heb ik wel eens gehoord... dat men in het buitenland een vak moet kennen. Ik voor mij zou hier wel willen blijven. Het is heel goed van eten en drinken en zo... Toch zult u ook hier wel iets moeten doen. Als heer Bommel klaar is met de zwarte zwaddeneel... zal hier ook alles anders worden, denk ik zo. Daar heb je het al. Kom, vrouw, pak de koffers. Ik heb genoeg van deze narigheid. Het regent trouwens ook weer. En in de verte onweert het. Dag, heer Bommel. Hebt u de zwarte zwaddeneel al gevonden? Uh, die, uh, die bestaat niet, jonge vriend. Dat zegt de heer Cornelis en daar houd ik me aan. Wie zegt dat? Cornelis. zwatke Cornelis, jonge heer, Een nederig soldaat in de strijd tegen het kwaad. Het kwaad schuilt overal. Zelfs in de boezem van het wette gezag wonen zonde en ijdelheid. Men heeft ons ook daar uitgeworpen. Oh, uitgeworpen, hè? Mm -hmm. Ja, ja. Het is de straf voor onze winderigheid. Wij waren hoog gezeten, maar dat wreekt zich. ...tans gaan wij het kwaad in de wortel aantasten. Ja. Waar? Overal waar wij tegenkomen. We gaan de kant van het donkere bomenbos uit... ...want daar woont de zwarte zwarderneel. Dat dacht ik vroeger, tenminste toen ik het licht nog niet gezien had. Juist. Zwarderneel bestaat niet. Maar het donkere bomenbos, dat is een poel van verderf. Vaarwel, jongeheer. Mm, wij gaan dan maar weer eens... Het is een moeilijk leven, dat van een landverhuizer, heer. Altijd maar reizen en trekken. Wanneer we eenmaal in een ander land zijn, zal alles beter worden. Maar voordat het zover is... Het weer wel, toch niet? Uit. Nee, het is allemaal verdriet. Dat herinnert me aan dat oude versje. Het laatste couplet, u weet wel. Het zwerk is zwart en duister... De bliksemflits is geel. Er klinkt een hol gefluister. De zwarte neel. Zo is het maar net. Wat omweert. Hoor je wel, man? Ik vind het maar eng, hoor. Maar nou, laten we voortmaken. We moeten zorgen weg te zijn voordat de zwarteneel komt. Kom, moeder. Komt, kinders. We gaan weer voort. Hmm. Een vreemd oud versje is dat. Ik moet proberen om mijn Bommel in te halen. Want als mijn idee juist is, zal hij hulp nodig hebben. Ik hoop dat het nog niet te laat is. De zon scheen waterig door donkere wolken. Toen heer Olly en Zwatke Cornelis over de weg naar het donkere bomenbos liepen. Het toeval wilde dat hun pad hen langs een weide vol bloemen voerde. En bij het gezicht daarvan klaarde heer Bommel een beetje op. Oh, het leven is toch niet helemaal kwaad. Er gaat niets boven de vrije natuur, zei mijn goede vader altijd. Oh, kijk daar nu eens. Huh? hoe kan men zo luchtvaardig zijn? Kwaad schuld overal. Maar, ziet u dan al die bloemen niet? Daar knapt iemand van mijn stand van op. Want wij bobbels zijn heel gevoelig voor schoonheid. Iets wat zo mooi is, kan niet kwaad zijn. Ah, bah! Klaprozen en korenbloemen zijn schade voor het gewas. Allemaal winderige groezels en onkruid. Allemaal kwaad voor de eenvoudige landman en vergif voor het vee. Hm. Kwasterig broezel, broeder. Heer Bommel wilde iets tegenwerpen. Toch tot zijn schrik zag hij dat het veld na deze woorden plotseling in een wildernis vol onogelijk onkruid veranderde. Zo gaat het altijd. De waarheid ontmaskert alle vroosheid. Yes. Laat ons verder gaan. Ja. En kommel om mijn paraplu, want het begint zachtjes te regenen. Ja. Dicht bij het donkere bomenbos ligt een meertje dat buitengewoon helder water bevat. De oppervlakkige wandelaar zou hier stellig achterloos aan voorbij gaan, omdat het zo klein is en ook overigens niet in het oog springt. Maar de schilder Terpentijn, op zoek naar een inspirerend landschapje, werd meteen getroffen door de merkwaardige glans van het zonlicht in het water. Donders. Dit moet de drinkplaats van mijn... Uh, ...dinges zijn. Wat een trelling van lazuli door het azuur. Snel zette hij zijn ezel op. Kneep enige tubes uit en wachtte. En ja hoor. Toen de zon op zijn hoogste punt gekomen was... ...ritselde het in de struiken. En daar verscheen een eenhoorn bij de plas. De kunstenaar greep zijn penselen en begon in vervoering te schilderen. Hij repte zich zoveel hij kon, want het licht begon faler te worden... en een gerommel in de verte waarschuwde hem dat er onweer naderde. Doch helaas, voordat zijn eerste opzet op het doek stond... werd hij gestoord door logge voetstappen. O, oh, kijk, daar staat weer hier tegen. Oh, en ziet u wat hij schildert? Die eenhoren daar Dat is toch werkelijk wel iets bijzonders Als u begrijpt wat ik bedoel Foei. moderne kunst Zwendel Broer Olivier Ieder sober en rechtschapen mens weet dat eenhoorns niet bestaan Diep. Pak je weg met je grove vleeslichamen Je verstoort de vibratie van de uh, Dinges Toen hij weer naar het meertje keek was het zeldzame dier verdwenen. Grove trillers! Jullie hebben de geest in het vlees gesmoord. Ongesuikerde augurken! Foei, dat is zondige taal. Wend u af van uw winderige kunstenmakerij, broeder. U onderhoudt het kwade met uw verbeeldsels. Dit was te veel voor de kunstenaar. Oh, oh, oh. Met een rauwe kreet sloeg hij zijn doekje over het hoofd van de rechtschapenman En maakte zich gereed om nog meer ijselijke dingen te doen Doch heer Olly en Zwatke Cornelis wachten dit niet af ja, Dat komt er nu van, eigen schuld Op zo'n manier krijgen we niets dan ellende Ik geloof niet dat we het goed doen onze taak is zwaar. Ja. De wereld is vol bedrog. En onze weg gaat door een dal vol tranen als wij de waarheid willen vinden. Ik weet eigenlijk niet of ik de waarheid wil vinden. Het leven van een heer is veel mooier, bedoel ik. Kijk nu bijvoorbeeld eens naar deze waterval. Ik geloof nooit dat dit fraaie natuurtafereeltje niet echt bestaat. We zullen zien. Maar hier kan men zich een beter heer voelen worden... Hoort u dat geruis, heer Corderes? En hoort u hoe de wind in de bomen zingt? Hier is geen lagerheid. Voosheid en betrog. De wind zingt niet. Zoals ieder weldenkend mens weet. En bovendien wordt het geluid veroorzaakt door de fabriek die daar staat. Een elektrische centrale. Het nijvere product van oppassende lieden... die zo'n doelloze waterval in iets nuttigs weten om te doveren. Kijk. Hier schuilt een mooie les, broeder. Hier wint het verstand het van de winderigheid. Laten wij nederig het hoofd buigen voor... Ik schrijf ermee uit. Ik wil het hoofd niet buigen voor zo'n fale schuur. Liever ga ik foos door het leven als een winderig heer. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ik ga de narigheid verder alleen bestrijden. Ik ga de zwarte zwadderdeel zoeken. Zoals ik altijd al van plan was. Wee, u verloren. Geverlogen uh... tussen de zwarte band die ons bent... Het zal u slecht vergaan. O, het, het leven is niet alleen vol narigheid. Alles wat mooi lijkt, is eigenlijk lelijk, zegt de heer Cornelis. En daar heb ik mij aan gehouden. Maar waarom? Het is toch eigenlijk niets voor iemand van mijn stand? Hier sta ik nu, een verloren heer die gebukt gaat onder de nagigheid. En die de zwarte, zwarte neer niet gevonden heeft. En hier is een feest vol vermaak waar ik niet uitgenodigd ben. Mij past slechts nederigheid. Maar het is moeilijk. Ach, eh, uh, Bommel. Heeft mijn secretaris verzuimd u een uitnodiging te zenden? Kom toch binnen. Ik ga over enige ogenblikken een gedicht zeggen... dat ik u niet onthouden wil. Ik ga nu een gedicht zeggen. Het werd geïnspireerd door een oud bakervers, dat u zeker wel zult kennen, en is getiteld De Klop van Zwadderneel. Er kniert een knerp door het kreupelhout. de regen vezelt, de wind knoert koud. En over de heuvelen, door het natstruweel, sluipt sloom de zwarte zwadderneel. Holle voorleden, een fratsige omgeving vol rovaardij. Hier ligt een taak. De zwarte zwadderneel. Het huis is hol en vol van duistere nuwel. De luiken bonken, doch. Haalt! Haalt! In geslempe, gebrauw verdoet terwijl de wereld ondergaat in ellende. Gezwijmeld over de zwarte zwadderneel die niet bestaat... zodat de voosheid en het bedrog door uw tuin sluipen. Zwartke Cornelis, ach, zal ik hem dan nou nooit kwijtraken? De zwarte zwadderneel bestaat wel. Daar staat hij. Oh, oh, oh, oh, zo gaat het nu altijd weer mee. Waar bleek? Wie is deze horrible figuur die mijn feest verstoort zonder daartoe uitgenodigd te zijn? Ik ken hem. Het is het element dat samen met Bommel de stad op stelte wilde zetten. Aha, ik herken hem. Pak hem, Bas. Hij gaat de perken te buiten. Hey, het is de zwarte zwadderneel. Dus, dus dat is de zwadderneel. Hey, en, en ik ongelukkige ben samen met hem de narigheid gaan bestrijden. Terwijl de narigheid steeds bij me was. Als iemand begrijpt wat ik bedoel. Zijn verhitte blik trof de zwarte band die hij nog steeds om de arm droeg. En met een ruk trok hij het textiel aan vlarken. De heer Cornelis wachtte niet op de afloop van het gebeuren. Hij draaide zich om en snelde zo vlug als zijn benen hem wilde dragen het tuinpad af. Terwijl zijn omgeslagen paraplu als een zwarte vlag boven zijn hoofd wapperde. En achter hem volgden de feestgangers onder het uiten van voedende kreten. Want door het onweer en de narigheid was hun haat gewekt. Helaas, mijn rol is uitgespeeld. Ik zal naar een ver land vertrekken waar niemand mij kent. Hier is voor een bommel geen toekomst meer. Niet zo somber. De zwarte, zwarte is nu toch gevonden? Er is alle kans dat de narigheid nu ook verdwenen is. Och, praat niet zo lichtzinnig, jonge vriend. Misschien ben je nog te jong om dit te kunnen begrijpen, maar ik heb een vreselijk figuur geslagen. Ik, die als voorzitter van een commissie de narigheid wilde bestrijden, heb zelf meegeholpen om narigheid te zaaien. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ik heb zelfs in mijn winderigheid gedacht dat er geen zwadderneel bestaat. Men zal mij op straat nawijzen en de jeugd zal mij najouwen. Nee, dit is te veel voor iemand van mijn stand... Ah, daar hebben we de voorzitter van de antinarigheidscommissie. Oh, daar heb je het al. Ik, ik, ik ga het land verlaten, want hier is voor mij geen toekomst meer. Nee, maar het sliep me niet uit. Ik, ik, ik kan het echt niet helpen. Wat kan je niet helpen? Dat van Zwadderneeuw. Hij bedoelt natuurlijk dat die zwarte gevlucht is. Oh, dat? Nee, dat kan je niet helpen, Bobbel. We hebben hem ook niet kunnen pakken. Hij was te vlug. Ja. nee. Je hebt je kranen gehouden, hoor. Oh. Dekselsknap van je dat je die ateling gevonden hebt. En het was dom van ons dat we je knappe spel niet doorhadden. Oh. Geef me de vijf. Oh, het was een kleine geit. Iedereen in mijn plaats zou Zwarteneel hebben herkend. Mm -hmm. En ik, uh, ik nodig u uit om mee te gaan naar Bommelstein... voor een eenvoudig, toch voedzaam maal. Het trof goed dat Joost juist een uitvoerige maaltijd gereed had... De trouwe knecht had de groep woedende feestgangers zien langstrekken en daaruit opgemaakt dat de zaak zijn hoogtepunt naderde, zodat hij snel de aardappels had opgezet. Toen werd het dus toch nog allemaal erg gezellig. De burgemeester hield een toespraak waarin hij heer Olly prees om zijn doorzicht. Commissaris Bullebas vroeg excuus voor zijn wantrouwe gedrag. En daarop nam heer Bommel het woord om te beschrijven hoe alles gegaan was. Hij zette uiteen hoe hij de zwarte figuur voortdurend aan de lijn had gehouden... ten koste van grote opofferingen en veel narigheid. Eenzaam en onbegrepen heb ik met de snoodhaard rondgetopt. Niemand begreep in welke gevaarlijke positie ik mij bevond...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 Er kniert een knerp door het kreupelhout. De regen vezelt, de wind knoert. Excuseer je, Olivier. Daar ja. staat de familie Rins. Oh. Ze zouden wel naar een ander land willen gaan, zeggen ze, maar ja. ze hebben niet genoeg geld. Ach. En daarom willen ze u spreken. Oh. Laat dit maar aan mij over. Dit is een kwestie voor de overheid. GELUIDEN. U wilt naar het buitenland vertrekken, hoor ik. Ach ja, hier is het allemaal narigheid. De kranten staan er vol van en het weer is ook niet zo best. Zodoende. Juist, daar kan ik in komen. Hoewel meneer Bobbel de zwarte smadderneel ontmaskerd heeft... zodat het hier ook wel beter zal gaan. Maar goed, ik wil u niet tegenhouden. Kom morgen maar op het gemeentehuis. De reis naar een ander land van zulke flinke figuren als u... wordt door de overheid betaald. Goedenavond. Ach ja, zulke rijke lui hebben gemakkelijk praten. Ze maken maar pret, een vieren feest. Alsof er geen narigheid bestaat. Ze hebben nu misschien de zwarte Nederland maskerd, maar gevangen hebben ze hem niet. Daarom kunnen we beter verdwijnen naar een land waar hij niet rondsluipt. Want vandaag of morgen zal hij hier wel weer opduiken. Zodoende. Nu, op dat moment, sloop inderdaad de figuur van Nele Swatke de stadspoort van Rommeldam binnen. Hij was uitgeput door de achtervolging. Maar zijn geest was niet gebroken. En hoewel de geschiedenis van zijn ontmaskering hier ten einde is, zou het me niet verbazen wanneer hij toch nog ergens een functie vindt. Het is dus wel zaak om paraat te zijn.